ik een piepertje moeten hebben. Vraag het er eens in. Een. VJ heeft er ook okay voor als hij op het terrein is. Ko, uh, als je even wacht... dan zet ik je over op mijn eigen toestel. Met hello. Ad, onder de witte knop zit Cassie. Zou je hem even willen overnemen? Ik kom eraan. Hm? Daar komt hij. Ko, daar ben ik. Heb je even... Uh, hoe gaat het nu met Piet van Dijk?